Nu is het wel weer genoeg. Ik trilde op mijn benen. Op die manier krijg ik het ook nog aan mijn hart. Net als Nijhuis. <tied> <tied> 1962 Beste Nicolien en Maarten, gelukkig nieuwjaar, zo hoort het, met voorbehoud van elke cynische bijgedachte die onvermijdelijk is. Dat weet we al lang, Frans, stel ik me voor dat jullie zeggen, je zult het me dus wat niet kwalijk nemen.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 Wat ons betreft. Wel, Frans of nee, niet Frans. Wel, jullie zijn veilig. Nee, nee, dus alle gelegenheid van haar, de gevaar dan te ontwerken, jullie anders, kunnen het van niet begrijpen. Houd ogenblik. ik van haar? Houd ik niet van haar? De vraag van de psychiater, bent u homoseksueel of niet?